uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Vanaf vandaag worden opnieuw een aantal coronamaatregelen versoepeld. Zo gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Reizigers die moeten wel verplicht een niet-medisch mondkapje dragen. Ook horeca, concertzalen, musea en bioscopen gaan smiddags weer open. Per locatie mogen maximaal 30 mensen naar binnen. En verder kan iedereen met coronaklachten zich vanaf vandaag bij de GGD melden voor een test. Vanaf morgen gaan ook de meeste middelbare scholieren weer gedeeltelijk naar school. De veiligheidsregio's die zien de opening van de horeca en musea vandaag met vertrouwen tegemoet. Volgens voorzitter Bruls hebben Nederlanders de afgelopen weken laten zien dat we verstandig met de maatregelen omgaan. Wel roept Bruls iedereen op zich aan de coronaregels te houden, zoals afstand houden en handen wassen, ook op het terras. Verder is het volgens hem belangrijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. 40 asielzoekers in Friesland spannen een kort geding aan tegen het COA dat de opvang regelt. Ze vinden dat de nieuwe huisvesting in Burgum in strijd is met de coronamaatregelen. Ze zitten nu nog in noodgebouwen, maar verhuizen volgende week naar een grotere huisvesting. Daar moeten ze onder meer de keuken en het sanitair delen. De asielzoekers zijn angstig na de corona-uitbraak in een AZC in Sneek een paar weken geleden. En in de Amerikaanse stad Minneapolis is een vrachtwagen op grote snelheid ingereden... op een groep demonstranten die over een afgesloten snelweg liep. Alleen de chauffeur van de truck raakte gewond. De autoriteiten gaan uit van een opzettelijke actie. In tiental Amerikaanse steden zijn voor de zesde dag op rij protesten... na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld. Het weer nog. Vandaag veel zon en 21 tot lokaal 26 graden. Ook op de stranden kan het zomers warm worden...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 but it keep on going. Tell me to stop, but it keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll we'll never stop.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 Tegen zit Wil ik dichter bij je zijn En ik zal voor je zorgen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 this day De Zomer, met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomer in a